Drie uur. Dit is Heewout de Jong met het NOS-journaal. De afgelopen dag zijn in Nederland 486 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren waren het er 519. Er zijn twee nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Gisteren vier. Uit de gegevens van het EVM blijkt dat er vandaag drie sterfgevallen zijn gemeld.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 Sinds afgelopen donderdag geldt er al een smokwaarschuwing voor heel Nederland. Het is vandaag de warmste 8 augustus sinds het begin van de metingen in 1901, meldt weer Plaza. Het werd vanochtend 33 graden in de beeld, waarmee het record uit 1975 werd gebroken. Het KNMI heeft voor Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland code oranje afgekondigd. Het wordt aangeraden om extra op anderen te letten, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Voor reizigers van en naar Aruba worden de quarantaineregels aangescherpt. Voor Aruba geldt vanaf vandaag code oranje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt af om naar het eiland op vakantie te gaan. De mensen die van Aruba terugkeren naar Nederland krijgen het advies twee weken in quarantaine te gaan. Op Aruba werden gisteren 265 geïnfecteerden gemeld. De uitbraak zou zijn begonnen in het uitgaanscircuit. Bars en nachtclubs zijn gesloten voor minimaal 14 dagen. In de haven van Rotterdam is meer dan 743 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een partij bananen uit de Ecuador en werd dinsdag ontdekt. De straatwagen van de cocaïne is naar schatting ruim 56 miljoen euro. Een man van 29 uit Den Haag is aangehouden in verband met de drugsfondst. Het weer zonnig en zeer warm. In delen van het land geldt code oranje vanwege de hitte. Op de eiland 30 graden. En in het zuiden van het land kan de temperatuur oplopen tot 37 graden. Ook na vandaag is het in grote delen van het land tropisch warm. Met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ja, vindt hij niet, niet te gek? Heeft hij een foto gemaakt? Ja, hij heeft een foto gemaakt. Ik ook trouwens. <laughs> oh, jij ook. Al. Heel goed. En vooralsnog de snelste op de baan. Maar goed, de, de kop is er net af en de grote jongens moeten allemaal de baan. Terwijl ik dat zeg, gaat Hamilton de snelste tijd neerzetten. 48.000 te sneller. We houden nu allemaal uh, op de hoogte van de ontwikkelingen. En natuurlijk met, met name de spanning in Q3 straks. Verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, en natuurlijk uh, veel muziek. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende uur ook te blijven luisteren en kijken... Nou, uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel. En het kijken doe je via www.zfm-live.nl ZFM maakt zijn naambaar. waar van de zon schijnt. Dus pak je radio, radio naar Frans en zet hem op 106.9. Zfm. ZFM, 24 uur per dag. hete de zon. En we zijn er niet alleen op 106.9, maar ook op DAB sinds kort... DAB Kanaal 6A, daar kan je in de hele regio luisteren naar ZFM Zandvoort. This is our Deze deus zal maar in je hoofd zitten, Albertan. Je weet niet wie het zingt, hè? Nou, dat, dat had je vorige week. Was dat het geval? Gelukkig, dankzij Anders Zandbergen, weten we wat Future World Orchestra en Desire hoorde je. Nou, Q1, Verstappen. Hamilton staat op 1 op dit moment. Verstappen op P2 en Bottas P3. Alles is zoals het zou moeten zijn, toch? Ja, klopt. Maar Hülkenberg staat nu op 4. de plek waar ik zou willen zijn.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 Oh nee, Hulkenberg is inmiddels weggezakt. Die staat op uh, plek 9. Ja, het lijstje uh, verschijnt net uh, niet meer op beeld. Maar goed, in ieder geval, uh, ze zijn door. En Albon is natuurlijk uh, heel erg verrassend dat hij uh, doorgaat. Nou ja, de, de, de Mercedes, uh, bedoeld uh, Max staat nu op een kleine 5 seconden achterstand. Uh, met uh, uiteraard nog twee uh, kwalificaties te gaan. We houden u op de hoogte. Zo is het en uh, weer meer muziek.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 Gingen we even naar uh, Italië toe, uh, Obertan. Heb je het van genoten van het plaatje? Nou, ik vind dat heerlijk. Ik wil van die Engelse nummers, maar dan in andere talen. Het is hartstikke leuk. Ja, ja toch. Ja. Nou, we hebben met plezier gedraaid. We hebben dingetje die hij heeft gehouden, toch oh, die koppen heeft hij gemaakt. En dit is het origineel van uh, dat plaatje. Ja, dat ben je face. When I was a boy, just about to Mama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 Aanmelden kan via de zandvoortsstrandapenstaatjehotmail.com... ...zandvoortsstrandapenstaatjehotmail.com... ...of telefonisch 06813 83418. 0681383418, 83418 Er kunnen maximaal vijf kinderen per kliniek meedoen. Bij Veel Animo wil Jo mogelijk deze kliniek ook op de woensdagmiddag gaan geven...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 But you a savage look. When you kiss me, I know you don't get two folks. But I still want that, just savage stuff. Dat is weer een single van Jason Derulo, You're the Savage Love. Uit de hitparades van die moment. Voordat we weer doorgaan, even een pit reportje Want Albert-Jan, jij volgt Q2 zitten we inmiddels in. Ja, klopt. En hoe maar, gaat het daarmee? Nou, we verstappen inmiddels bijna een seconde achterstand op Bottas en Hamilton. Die momenteel dus een stuivertje wisselen voor plek 1 en 2. Hadden we dat niet uh, voorspeld? Ja, nou, ja, ja. ja, ja. Maar hij, uh, Max staat op de, de hyper en de anderen staan op de mediums. Dus dat, waarschijnlijk daar het verschil in zit. En een, een tiende van een seconde sneller dan uh, Verstappen was uh, Ricciardo, die momenteel op een derde plek staat. Verza Verstappen zakt nu zelfs terug naar plek vijf, omdat Leclerc ook sneller is. Maar nogmaals, ze staan op verschillende banden. De eerste vier is op mediums en hij staat op de hypers. Dus daar wellicht daar het verschil in kan gaan zitten. Want dat, dat is natuurlijk weer belangrijk voor morgen, voor de eventuele start. Hè? Als er, uh,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 De zingel van uh, de Gypsy Kings en Bandolero. Jij <middels> Amor de complementen, amor del pasado. Ven, me, ben ven, me, ven, me, ben ven, ben, ben me, me, Deze foute zomerrit van alweer heel veel jaar geleden van de Gypsy Kings. En Oh, Jawel! Q2, daar zitten we hier nog uh, iets meer dan twee minuten te gaan. Daar uh, Bottas 1, Hamilton 2, Ricciardo 3. En Max stap op P5. When my baby, when my baby smiles at me, I go to Rio. De Janeiro, me, I go wild and then I have to do the summer.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 Bye-bye. voor het weer wil gaan, nou dat hoef niet hoor... want hier hebben we ook gewoon 30 plus graden in Nederland... en ook in Zandvoort zitten we zo tegen die 30 graden aan. En we krijgen net een berichtje van onze vaste luisteraar in België, John. John, hey, Daar Sean. is het zelfs 36 graden op dit moment. Arme John. Hij zegt, hou jullie het een beetje vol daar <laughs> in de studio, plakken de plak. Ik kan beter aan John vragen. Nou ja, inderdaad, John. Maar ja, wij hebben een eerkomer... Ik moet eerlijk zeggen dat hij het wel heel zwaar heeft hoor, die echo. Ja, hij moet je voelt, hard werken. Je voelt uh, iets, maar... Uh... Ja, nee, maar goed, uh, maar als je buiten loopt, dat ik, dat er, net ook kwam, er komt een heel licht zeewindje eraan. Dat hadden we gistermiddag ook. En dat haalt net even de, de kop eraf. Nou, oké. Okay. <laughs> jij weet. zegt het, jij zegt het. <laughs> Blijf geloven. Wat, uh, wat gaan we doen? Nou, afgelopen donderdag was natuurlijk die persconferentie van meneer Rutte. Ja, klopt. En wij volgen natuurlijk ook al enkele weken lang de ondernemers en de uitbaters van horecagelegenheden in Zandvoort. En wat heeft dat voor hun dan allemaal weer voor gevolgen? En het kopje boven het artikel is registratieplicht voor horecabezoekers zorgt voor vragen over privacy en haalbaarheid.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 Dan wordt het bron- en contactonderzoek nog niet uitgevoerd. Dus... Maar er worden natuurlijk ook nog een heleboel mensen die lopen nog steeds uh, ja, on ongetest rond. Ja, denk ik nee. een heleboel Nederlanders. We kunnen er dus... één ding over zeggen, Albert Jan. Life is a rollercoaster. <laughs> ja, en daar uh, heeft Ron en een aantal jaren geleden een uh, behoorlijke hit mee gehad. Ook dit was een uh, zomerrit van uh, een aantal jaren geleden. We draaien hem nog een keertje. Life is inderdaad een rollercoaster. Je de, de single van Ronan Keaton en uh, Life is a Rollercoaster. Afgelopen donderdag was bij uh, ZFM uh, in de uitzending burgemeester David Mollenburg. Heb je dat uh, interview uh, nog uh, gehoord bij ja. onze collega's? Ja, zeker. Dus mijn, nou ja, het was natuurlijk... Uh, uh, die, man, die man heeft het hartstikke druk, maar ze monitoren natuurlijk op dit soort dagen... Ik zou bijna zeggen, continu de ontwikkelingen van het inkomen en het uitgaande verkeer...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 Nee, klopt. klopt. Stel, stel dat jij nou in Haarlem had gezeten en je rijdt terug en uh, je had dan een, een, een, een handhaver tegen jou gezegd dat... Van nou uh, u komt er niet meer in. Dan zeg ik uh, bekijk het maar. Ja, maar ik.. ik, ik bedoel... Ja, ja, ik, ik weet niet hoe ik zou reageer. Maar ik, ik, ik, die man die, die. Zulke dingen kunnen gebeuren. Nee, dat klopt. Dan moet je ook aan houden. En ook als je het achterliggende verhaal hoorde van de burgemeester. Ja.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 Ja, je uitzondering maken, ja, dan kan je wel aan de gang blijven. Nee. Dus Dus betekent ook dat het was vrijdag dat er op een wisseldag van Centerparks. Ja, is dat, is gewoon, is dat, 11 uur. Dat, dat gewoon heel veel uh, gasten van uh, Centerparks kwamen ja. Zandvoort uh, niet meer in en die zeiden ja, we hebben gehuurd uh, bij Centerparks voor een uh, weekendje. Ja, jammer, joh, joh, moet je echt even een uh, aantal uren wachten. Maar natuurlijk, zulke als zulke, zulke als we iets voor de eerste keer krijgen, natuurlijk met dat soort knelpunten te maken.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 En die evalueren dat weer. Moest kijken hoeveel tijd daarin gaat zitten. Mm -hmm. Dus ze monitoren dat natuurlijk bijna constant. Ja, je, Alleen... zit, je zit een beetje tussen, tussen de economie, hè, zeg maar de ondernemers ja. uh, hier in Zandvoort... en, uh, en de veiligheid. Ja. En ook uh, omtrent uh, corona uiteraard. Dat is een uh, hele belangrijke. Ja. En dan uh, ook voor onze Duitse gasten hebben we nog een uh, mededeling. Wat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 alles is schön, mm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Een traumige See, Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.